8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Extra miljardensteun voor Grieken is onafwendbaar, zegt premier Rutte. Gezin zwaar gewond bij ontploffing Limburg. En Westerse landen brengen deeloliereserves op de markt. Extra miljardensteun aan Griekenland lijkt onafwendbaar. Premier Rutte zei dat na afloop van de eerste dag van de Eurotop in Brussel.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen, het kierbesluit is genomen. En nu zijn de boeren boos, wordt ze zo. Wordt druk onderhandeld met de banken over hun bijdrage... aan de steun voor Griekenland. En dat die noodsteun er komt, dat is volgens premier Rutte... zo goed als zeker. Maar de Europese regeringsleiders hebben gisteren... tijdens stopoverleg in Brussel... nog geen nieuwe miljardenlening voor de Grieken aangekondigd. Ondertussen groeit de nervositeit... over een mogelijk faillissement van Griekenland. Maar u hoorde dat premier Rutte houdt het hoofd liever koel. Cool.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 Praten over nieuwe miljardenleningen is pas aan de orde als het Griekse parlement volgende week instemt met de noodzakelijke bezuinigingen, zegt Rutte na het diner met zijn Europese collega's. Rond 11 uur s'avonds, veel vroeger dan anders, staat hij de pers al ter woord. Merkel en Sarkozy liggen dan al op bed. Van een fel debat is het niet gekomen, simpelweg omdat de Europese leiders eerst de Griekse stemming willen afwachten. Voor ons geldt dat daarna dan vervolgens, voor Europa geldt... dat daarna dan vervolgens de financieministers bij elkaar komen... om te kijken hoe een eventueel vervolgpakket kan worden vormgegeven. Dat de mogelijkheid bestaat dat de harde maatregelen van premier Papandreou... in het Griekse parlement sneuvelen, is een zwart scenario... waar Rutte liever niet aan denkt. Ja, en dat zijn allemaal als dan vragen die ik niet beantwoord... Want... Nogmaals, dat blijft niet alleen in de Nederlandse pers, maar alles wat ik daar dan over zeg, komt via Reuters en de andere AFP, andere bureaus, ook bij andere landen terecht en heeft invloed op de markten. Ik hoop het van harte. Ik moet zeggen, uh, Giorgio Papandreou, de Griekse minister-president, uh, die is er uh, van overtuigd dat het volgende week gaat lukken uh, in het Griekse parlement. Uh, maar ja, eerst zien, dan uh, geloven, hoewel het in de kring van het CDA het vaak omgekeerd is. Heilig overtuigd is premier Rutte dus nog niet van de goede afloop in de politieke arena in Athene. Maar desondanks, geeft hij toe, staat een nieuw noodfonds voor Griekenland van naar schatting 85 miljard euro al in de stijgers. Wij denken dat het in ons belang is, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, om serieus na te denken over zo'n pakket. Maar dan zijn die randvoorwaarden de private sectorbetrokkenheid. Het IMF moet het goedkeuren. En pas dan kun je dat doen. Want anders geef je een blanco cheque uit en dat gaan we niet doen. Dus, dus ja, als aan die randvoorwaarden is voldaan, dan is er. Een heel goed argument om dit te doen. Maar als het niet aan die randvoorwaarden is voldaan, dan heb je een heel ander verhaal. Deelname van de private sector is zo'n randvoorwaarde, zegt Rutte. Ofwel de banken en pensioenfondsen moeten gaan meebetalen aan het noodfonds voor de Grieken. Maar hoe Rutte bijvoorbeeld de Nederlandse banken aan boord wil krijgen, blijft uiterst vaag. Ja, ik heb daar eerder op geantwoord dat ik wel kan melden dat wij die gesprekken aan het voeren zijn met de private sector. Maar dat uh, het karakter daarvan, de, de, de resultaten daarvan, dat die pas naar buiten komen als ze naar buiten komen. U hoorde premier Mark Rutte, in gesprek met onze correspondent Tijn Sade. En ondertussen voert minister van Financiën de jager gesprekken met Nederlandse banken over een vrijwillige bijdrage aan de financiering van Griekenland. Jager wil dat de private sector zijn steentje ook bijdraagt bij de redding van dat land. Gaan we over praten met hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam, Roel Beetsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, premier Rutte zegt dat er gepraat wordt met de banken. Wat kan die private sector nou eigenlijk bieden? Nou ja, waar het op neerkomt is dat uh, de, de banken en ook uh, pensioenfondsen uh, en andere grote beleggers gevraagd wordt om eigenlijk de schuld door te rollen. Dus als er schuld moet worden afbetaald door de Grieken... dan wordt een beroep op hun gedaan om opnieuw schuld op te kopen van de Grieken. Zodat ze niet in betalingsproblemen komen. Ja, trek je niet helemaal terug uit Griekenland, dat is eigenlijk de boodschap. Dat is de boodschap. En wat schieten de banken daarmee op als ze meewerken? Want het is de bedoeling, nou ja, het idee dat ze vrijwillig zouden meewerken... maar er zitten er toch bijna alleen maar nadelen aan voor ze... Ja, kijk, vrijwillig is natuurlijk nooit helemaal vrijwillig. Er wordt natuurlijk druk op ze uitgeoefend. En uh, het punt is dat, uh, ja, dat als, er, uh, als Griekenland niet meer in staat is om, uh, om zijn schulden te financieren... dus als, uh, als ze niet meewerken, dan zou het zo kunnen zijn dat, uh, ja, dat er echt een zogenaamde default komt. En dan zouden alle partijen uh, die zouden slechter af zijn, want dan mm -hmm. wordt er niet meer uh, terugbetaald. Ja. Maar is er ergens een voordeel te bespeuren voor de bank om mee te werken? En, nou ja, kijk, waar ik denk dat ze uiteindelijk op aansturen... is een soort, uh, ja, een, een, een manier om... Uh, ...toch die schuld van Griekenland af te schrijven. Ik denk dat dat dan rond ongeveer 2013 uh, gebeurt. Uh -huh. En dan moeten ze ook een goed plan hebben. Dat moet op een ordelijke wijze gebeuren. En op dit moment zijn ze eigenlijk bezig met een overbrugging naar dat uh, moment. En wat je niet wil is dat er uh, in die tussentijd chaos ontstaat. En uh, dat ja, de financiële markten helemaal in rep en roer komen. Ja, en dat precies. het onderliggende... Eh, want banken beginnen elkaar te wantrouwen. Eh, want ze weten van elkaar niet hoeveel schuld van eh, Griekenland hebben ze nu eigenlijk in portefeuille. Dus ze beginnen elkaar te wantrouwen. En daardoor kan het interbankeren leenverkeer stilkomen. Ja, dus, dus dat is een voordeel voor de banken. Vanuit een negatief uh, idee geredeneerd zou het ook goed kunnen zijn voor het imago van, van banken. Dat je wat sympathie bij het publiek uh, creëert. Zeker, want uh, banken liggen enorm onder vuur. En uh, kijk... Ja, dat is. Kijk, die 25 miljard uh, waarover gesproken wordt, dat is wat ik dus eerder zei, het doorrollen van schuld. Dat vermindert de schuld van de Grieken niet. Ja. En het is dus ook niet echt een oplossing voor het, uh, voor het dus, uiteindelijke probleem. Dus het gaat niet zozeer om het geld als wel om het vertrouwen. Uh, het gaat om het vertrouwen. De politiek uh, vindt het heel moeilijk om een nieuw pakket, we praten over een nieuw pakket, bovenop het oorspronkelijke pakket, om dat te verkopen. En uh, ja, om daar zeg maar, toch de publieke steun voor te winnen... willen ze dus de banken uh, erbij betrekken. Nou ja, goed, die kaarten liggen allemaal op tafel. Iedereen, u, legt het, uh, u legt het zo uit dat iedereen uh, weet waar hij aan toe is. Wat, wat, wat heeft minister De Jager nou nog met ze te bespreken? dan? Waar gaan die onderhandelingen over, denk ik? Nou, die onderhandelingen die gaan bijvoorbeeld over de voorwaarden... Uh, He, want de banken die zijn bang dat als ze opnieuw schuld van Griekenland kopen, ja, dat ze dan straks achter in de rij komen te staan als, het, uh, als er weer schuld moet worden betaald. En, en zou de jager dan beloven: nou, helemaal achter in de rij komen jullie niet, daar zorg ik dan wel voor? Of misschien kan ik jullie nog wel wat steunen? Nou, ik denk dat dat heel lastig is. En een ander punt is natuurlijk dat ze alle grote banken die moeten meedoen En uh, in de verschillende landen. Dus het is heel lastig om, nou ja, het is sowieso heel lastig om iedereen op één rij te krijgen, maar. Het is belangrijk dat ieder, iedere bank van betekenis ook meedoet, want anders dan eh, het is eigenlijk van op, iedere bank zou het eigenlijk optimaal zijn om niet mee te doen. Maar als iedereen meedoet, ja, dan is het wel weer eh, voordelig om mee te doen. Goed, die steun komt er wel, <hums> zegt Rutte. Dat is natuurlijk niet de stimulans voor de bank om dan nu te zeggen: oké, okay, dan doen wij ook nog even mee. Ja, kijk, ik denk dat uh, ja, de, dit, soort, dit soort onderhandelingen... vinden natuurlijk altijd... Uh, ja, je, je wil over en weer iets, uh, iets van elkaar hebben. En uh, als, uh, er wordt een beroep gedaan op de banken. Als de banken uh, meedoen... dan heeft dat misschien weer andere voordelen voor de, voor de banken. Uh, uh, dat, dat weten we op, op zich niet. Ja. Nou Goed, wachten we af. Hoogleraar Macroeconomie, Groep maar Dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Ambtenaren in de Rotterdam voeren actie. En dat is een hele opvallende. Ze werken. Ja, 24 uur. Aan één stuk door. Echt waar. Blijf luisteren. Eerst maar eens even naar Jolanda van der Velde. Hoe is het op de weg, Jolanda? Inmiddels? Het gaat prima op de weg. Drie hele korte files. Eentje op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij de knooppunt Eveningen twee kilometer. Daar is de ook dicht. Dat is een aanrijding. Op de A2 van Eindhoven naar Luik voor knooppunt Europaplein 2 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp ook 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De sluizen gaan permanent op een kier. Zo heeft het kabinet besloten in het kierbesluit voor de vissen. Dan kunnen ze naar binnen en kunnen ze stroomopwaarts de rivieren weer op.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 Hoerin Jacqueline Saarloos uit Abbenbroek, vlakbij het Haringvliet... gelooft niet zo in de belofte van het kabinet. Tien minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Weer naar Joris van der Kerkhof. Die houdt zich bezig met windenergie vanochtend. En windmolens die komen in, in Drenthe, in borger en zo is het idee. Ja, dat is allemaal goed voor het milieu, maar niet goed voor het uitzicht, hè Joris? Nee, het gemeentehuis van de gemeente die je net noemde, die staat in de kern Exlo. Daar zijn we in de kamer gaan staan, waar volgens de wethouder, die nu het plan aan het uitprinten is, wat vanaf vandaag de inzage ligt op het gemeentehuis, waar vandaar je uitzicht op de molens zou moeten hebben. Ja, ik kijk ernaar, u bent de ontwikkelaar, u hoort bij Raadhuizenclub die dit soort plannen maakt en wil bouwen. Uh, zou je hem vandaar het kunnen zien? Nou ja, één molen, twee molens, 70 molens, 100 molens? Nou, we zijn een aantal kilometers van het windpark af. Ik zie nog een, een iets hoger dak dan waar wij staan. Een aantal hoge bomen. Ik, uh, ik denk dat je het niet kan zien. U snapt de discussie wel. Ik snap de discussie heel goed. Die maken we ook vaker mee. Ja, ja. Nou, daar komt u met het plan, meneer Bruintjes, de, de, de wethouder. Oh, Het eerste deel. Blijf u even hier. dan Het tweede deel komt later wel. Um, hoe gaat u deze heren overtuigen dat u het eigenlijk helemaal niet ziet zitten in uw, in uw hmm. gemeente? Ik denk niet dat ik deze hier kan uh, overtuigen. Uh, dat nou, ik er handen niet... in de zij meteen. Nee, nee, ja. nee ja, ik, ga wel even, uh, ik wil best in de aanval, maar uh, wij hebben op zich zijn wij wel uh, doen maar even terug. We zijn op zich wel uh, met elkaar uh, in gesprek. Uh, we zijn ook on Speaking Terms, zoals dat heet. Uh, en we hebben gewoon een verschil van inzicht. Uh, de heren wil het graag realiseren... En de gemeente ziet een dermate grootschalig windpark niet zitten. Uh, ja, daar denken we gewoon verschillend over. Ja. Uh, u hebt al eerder uitgelegd dat het Rijk erover gaat. U hoeft de gemeente dus niet te overtuigen. U moet handelen met het Rijk. Dat klopt, maar het zou natuurlijk wel heel prettig zijn... als we het ook in harmonie met de gemeente zouden kunnen oplossen. En hoe gaat u dat verzorgen dan? Nou, wij hechten heel erg aan draagvlak. Uh, we hebben vanochtend al gehoord dat, uh, dat niet iedereen voor dit windpark is... We hebben in 2008 een draagvlakonderzoek laten doen voor de provincie Drenthe en ook ingezoomd op deze gemeente. Nou, daar blijkt een, een hele ruime meerderheid voor te zijn, maar als een project concreet wordt dan roeren zich natuurlijk ook vooral de mensen die het niet willen. Um, wat wij in ieder geval willen is dat mensen ook mee kunnen doen in het project, dus mensen kunnen ook uh, participeren. Dus ook ja, uh, mee... is een deel van de winst opstrijken. Want ja. het is wel iets winstgevend. Uiteindelijk gaat u, maakt u geen winst op het bouwen, maar u maakt winst, of uw bedrijf bestaat uit uh, geld maken, uit de energie. Dus het levert ook echt iets op, anders zou u die tijd er niet in investeren. Het levert voor ons iets op, het levert ook voor alle lokale projectpartners iets op. Uh, dit project doen we samen met ongeveer 150 uh, agrarische ondernemingen in het gebied. Uh, die mensen die uh, die stellen hun grond ter beschikking en investeren ook mee in het project. Ter beschikking, daar krijgen ze ook wel wat voor natuurlijk. Is dat ja. niet een probleem ook dat de boeren tegen de anderen worden opgezet? De een krijgt er geld voor en de ander heeft alleen maar last van dat geluid... en van dat uitzicht wat uh, aangepast is, aangetast is? Nou, het, het zou jammer zijn als dat gebeurt. Hè? Als, de, als de hele gemeenschap ook vooral de positieve uh, aspecten van zo'n windpark omarmt... Uh, dan zie je ook wat gebeuren. Hè? Ik, ik, kan, ik kan een voorbeeld noemen. Je kunt heel erg tegen zijn... maar aan zo'n windpark gaat ook... Uh, ja, een stuk of twintig uh, arbeidsplaatsen gaan er ontstaan. Uh, je kunt er natuurlijk nu, als je nu voorsorteert, ervoor zorgen dat die arbeidsplaatsen in de regio ontstaan... door ervoor te, vo te zorgen dat de mensen goed opgeleid worden. Jullie zijn dus uh, uh, op pratende termijn, on speaking terms. Yes, yes. Uh, maar u ziet het toch niet zitten. Hoe gaat u dan toch tegen hem zeggen van... Uh, doe dat even ergens anders, op de afsluitdijk of zo? Uh, nou ja, dat, dat kan ik wel tegen hem zeggen... maar uh, ik denk niet dat dat uh, enige zin heeft... Oh, je ligt nu al op je rug met de armpjes omhoog nee, van. Nee, nou ja, nee, kom nee, maar dan. Nee, nee, nee, ik heb aangegeven dat wij samen met de provincie gaan kijken in het hele gebied, want het is niet alleen deze gemeente, maar een groter gebied in zuid o Waar je, als je dan toch vindt moet plaatsen, waar je ze op een goede manier kunt neerzetten. En nu wordt alles geconstateerd in onze gemeente, op een deel van de gemeente. En een heel gebied, alle bij elkaar. En dat is het probleem. Oh, dus als het een beetje een stadskanaal is, dan is het wel goed. Nee, want een beetje internationaal dat kan haast niet, want wij gaan niet op het als andere provincie zelfs. Ja. Uh, uh, het gaat erom dat je uh, goed uh, in een gebied kijkt waar wel en waar niet binnenmos ja. kunnen staan. En, en nu over, komen ze overal. Over in het gebied kijken gesproken, wij gaan zo. We laten u hier met, u, met uw planten inzagen uh, netjes uh, en verzorgd achter. Wij gaan door het raam, nou ja, daar naar het gebied toe waar ze zouden moeten komen staan ooit. Nou, dan horen we dat zo van je, Joris van de Kerkhof, dank je wel. Nou? De... De strijd tussen voor- en tegenstanders van het pensioenakkoord groeit. Binnen FNV verwerpt FNV-bondgenoten, grootste bond, het pensioenakkoord... en vindt steeds meer medestanders. Maar de strijd blijft niet beperkt tot binnen de FNV. Werkgeversvoorman Bertjes Bernhard Wientjes bemoeit zich er nu ook mee... en vindt de houding van FNV-bondgenoten onverantwoord. Meneer Wientjes, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW. Waarom uh, heeft u aanmerking op het gedrag van bondgenoten? Nou ja, we hebben een akkoord afgesloten voor vorig jaar op 4 juni. En dat is uh, goedgekeurd door uh, een overgrote meerderheid... ook van de achterban van bondgenoten, 80%. Dat gaan we uitwerken. Dat, kost, dat is niet eenvoudig. Het is een technisch heel moeilijk onderwerp... maar ook een zeer gevoelig onderwerp. In de uitwerking slagen we. Met z'n drieën sluiten we een akkoord. Dus de vakbonden, de ondernemersorganisaties uh, en de overheid. Uh, het akkoord wat helemaal binnen de, de ramen blijft van 4 juni vorig, vorig jaar... En bondgenoten weigert dit akkoord te accepteren. En uh, niet omdat, het, uh, omdat ze komen met opmerkingen over de, over de teksten of over de inhoud binnen de spelregels van vorig jaar. Nee, omdat ze gewoon dat akkoord niet willen. Ja, en dan ben je onverantwoord bezig. Mm, nou, ze hebben ook in onze uitzending inhoudelijk gereageerd. Ze vinden dat de risico's te veel bij de werknemers zijn komen te liggen. Ja, dat is dat onterecht? Ja, dat is volkomen onterecht, want we hebben afgesproken in het, in het akkoord van vorig jaar juni, waar zij aan gebonden zijn, dat er sprake is van een zogenaamde premiestabilisatie. Dat wil zeggen, even in goed Nederlands, de premies zijn de laatste jaren voor werknemers en voor werkgevers gestegen tot het absolute record van 24 miljard. Iedereen vindt dat daarmee de grens bereikt is die werknemers en, we, en ook ondernemingen kunnen betalen. We hebben afgesproken dat die, dat, dat niveau gestabiliseerd wordt, alleen op dringend verzoek van de bondgenoten hebben we ook afgesproken, dat natuurlijk op de CAO, in de CAO-gesprekken op de CAO-tafels uh, gesproken kan worden over de invulling van de normale loonruimte die je jaarlijks hebt. En als bondgenoten in een van zijn CAO's wil dat die loonruimte meer ingezet wordt voor pensioenen en minder voor het direct uitbetalen van, van loonsverhoging, is dat een goed recht. Die, die vrijheid hebben ze maar altijd binnen de afspraken van juli vorig jaar. Maar zegt u daarmee dat er concessies zijn gedaan speciaal ten aanzien van FNV-bondgenoten? Jazeker, de eerste tekst, de, de de eerste teksten waren, waren niet zo uitgebreid over met name de, de, de vrijheid van bondgenoten uh, om te kunnen onderhandelen aan de, aan, de, aan de tafel. Die zijn op hun verzoek zijn die teksten uitvoerig toegelicht. Uh, dat dus is ook zelfs afgesproken dat in bijzondere omstandigheden daar ook, daar ook ja. zowel aan de kant van de werkgever als de werknemer, opnieuw gesproken worden. Dus hebben we eigenlijk volledig gedaan aan datgene wat ze willen, en zegt, binnen nogmaals de grenzen van juni vorig jaar. Ja, zegt u dan van als ze kritiek hadden gehad, dan hadden ze dat dan moeten doen? Jazeker. Kijk, de kritiek. Uh, gisteren kwamen de vragen van vocabo. Dat, uh, dat kun je kritiek noemen. Dat was gewoon inhoudelijke vragen. Hoe zit het nou precies nog een keer? En uh, hoe zit het nou precies met, uh, met uh, het eerder. toch het eerder kunnen gaan met AOW? Daar praten we er ook over. Dan, als het nodig is, geven we extra uitleg. En als er hier en daar een komma niet klopt, dan gaan we dat ook aanpassen. Maar in bondgenoten heb ik de stellige indruk dat het niet gaat om die inhoud. maar het gaat er gewoon om. En, uh, ook als je dat vanmorgen weer hoort. om het gewoon het conflict binnen de federatie. En dat vind ik levensgevaarlijk. Want het pensioenakkoord is van dermate groot belang voor Nederland... dat je niet een machtsstrijd uit mag voeren met dit pensioenakkoord. Nee. Nou houdt u uh, hard uit naar FNV-bondgenoten. Dat heeft Agnes Jongerius eerder deze week ook gedaan... ook in onze uitzending. Mm, is dat misschien ook omdat u aan uw water aanvoelt... dat het niet goed gaat komen met dat akkoord? Nee, ik ben, ik ben nog steeds, eh, we zijn van huis uit, ondernemers optimistisch. Kijk, als je toch ziet dat de, de, de, de, de grote meerderheid van de andere bonden steunt dit. Ik heb begrepen dat de andere centrales bezig zijn. Dus dan de CNV en de MHP met hun, hun rondgang langs, uh, langs de leden. En dat leidt op zich ook tot een positief resultaat. Uh -huh. En nogmaals, vorig jaar juni heeft 80% van de leden over bondgenoten ja gezegd. Ja, dat kan zijn, maar toch mengt u zich nu in het... Uh publiek in de krant en ook op onze zender in, dat, in die discussie over FNV-bondgenoten. Waarom doet u dat dan? Omdat het hier uh, niet meer gaat over uh, de komma's en letters uit de overeenkomst. Hier gaat het erom dat we een fundamenteel aanval krijgen, gevaarlijk aanval krijgen op een pensioenakkoord wat in feite het pensioen voor iedereen in Nederland op langere termijn veilig moet stellen. Dus het gaat om een strijd die beste mensen mogen voeren, dat hoort in de, hoort in de maatschappij. Maar je mag het niet doen met zo'n belangrijk akkoord wat bovendien door alle betrokkenen goedgekeurd is. En u verwacht wel dat Abfacabo binnenboord blijft? Ja, dat is natuurlijk niet mij. Dat is aan mij. Het is aan de bondgenoten, M aan mij is het oh, Sorry, dat is aan de centrale NV ja. om dat te organiseren. Maar uh, aan mij is het om te zorgen dat mijn achterban uh, dit akkoord accepteert. En dat, is dat gaat allemaal goed. Nou, dat hoop ik wel. Kijk, wij, wij vinden het nogmaals onverantwoord als het niet goed zou gaan. Meneer Wintjes van VNO-NCW, Bernhard Wintjes. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Time to begin.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 Het ideale boek voor de zomer. Nu tijdelijk voor 15 euro. Vaslav van Arthur Jappin. Nu last minute vakantievoordeel bij weekam.nl. Top 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. Wekamp.nl Klikt met jouw vakantie. Radio 1. Het NOS-journaal. Rutte verwacht een miljardensteun aan Griekenland... en drie gewonden bij explosie in Berg aan de Maas. Behalve half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Megens. Premier Rutte verwacht dat Europa niet onder een miljardensteun... aan Griekenland uitkomt. Er is nog geen definitief besluit genomen bij de EU-top... Maar volgens Rutte staat vast dat Griekenland het niet redt zonder hulp. Wat iedereen daar verschrikkelijk van baalt dat we daar geld in moeten steken, dat begrijp ik helemaal. En ik verzeker u, ik zou niet bereid zijn er ook maar een cent in te steken als dat zou zijn, omdat we solidair met de Grieken moeten zijn, want ik voel daar geen solidariteit mee. 85 miljard euro aan extra Europees noodgeld zou de Grieken een beter economisch vooruitzicht moeten geven. Maar eerst moet Griekenland voldoen aan alle voorwaarden en moet het parlement instemmen met harde bezuinigingen. In Berg aan de Maas in Limburg zijn vannacht drie gewonden gevallen bij een explosie in een woning, de politie. Het is een vrouw van 33 jaar en twee kinderen, een zoontje van 13 jaar en een dochtertje van 10 jaar. De vrouw is direct overgebracht naar het klinicum in Aken. De kinderen in eerste instantie naar Maastricht, naar het ziekenhuis. Maar ik heb begrepen dat ze inmiddels ook naar Aken zijn overgebracht. Na de ontploffing brak er brand uit. Die is inmiddels onder controle, want er is veel schade aan het huis. De oorzaak van de ontploffing in Berg aan de Maas is niet bekend. De olieprijzen dalen en dat betekent goedkopere energie en waarschijnlijk een impuls voor de economie. Dat komt doordat de Verenigde Staten en andere westerse landen hun strategische oliereserves op de markt brengen. Het is de enige oplossing volgens dit Amerikaanse congreslid om de prijzen aan de pomp laag te houden. De is the one tool that we have that can to consumers at the pump this summer, Afgelopen maanden stonden de olieprijzen onder druk... mede door de tegenvallende groeicijfers in de Verenigde Staten en in China. De kosten van de verwoestende aardbeving en tsunami in Japan vallen lager uit dan gedacht. De Japanse regering heeft berekend dat het zo'n 147 miljard euro zal kosten. Eerder werd uitgegaan van 218 miljard. Het is onbekend waardoor die kosten lager uitvallen. In Rotterdam heeft de politie per ongeluk op een auto geschoten. Agenten waren bezig met een huiszoeking en vonden toen zware wapens... zoals een riot gun en een mini-Uzi. Toen ze plotseling de verdachten zagen wegrijden... trokken de agenten hun pistool en ze schoten. Daarbij kwam een van de kogels terecht in de hoofdsteun van een passerende auto. De 19-jarige bestuurder van die auto raakte niet gewond. Tien cafés in Den Haag zijn gisteravond doorgelicht door de politie. De kroegen zouden een uitvalsbasis zijn voor criminele jongeren. We hebben de afgelopen periode toch signalen gekregen uit de wijk van bewoners... dat er sprake was van ernstig van overlast. Uh, jongerenoverlast die zich ook vertalen naar crimineel gedrag. Waar wij ook het vermoeden hebben gekregen dat er een aantal uh, horecazaken, dat daar toch wel uh, verband mee is. Hè? Dat dus criminaliteit uit deze zaken afkomstig is. Bij de actie aan de zuidkant van het centrum van Den Haag zijn zes mensen gearresteerd. Die hadden de vreemdelingenwet overtreden of konden zich niet legitimeren. En een groep leerlingen van een islamitische basisschool in Amersfoort wordt vandaag op het matje geroepen bij de schoolleiding. Begin deze week verstoorden ze een rouwstoet. De nabestaande zag alles gebeuren. Het gaat nu wel redelijk, maar ik was wel diep uh, ja, gekwetst. was ik erdoor. Ze stonden op een gegeven moment te juichen. En op een gegeven moment te wijzen van de vinger omhoog en uh, dat soort dingen. Nou, ik vind dat uh, echt schofterig. Nabestaanden die in de rouwstoet in Amersfoort meereden, komen vandaag ook naar de school om met de leerlingen te praten. Tot zover het nieuwsoverzicht: Het Weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar vanaf de Noordzee nader enkele felle buitjes het westen van Nederland. De komende uren trekken deze buien van west naar oost over het land. Daarbij kan ook onweer voorkomen. In de loop van de middag trekken de buien weg naar Duitsland en klaart het vanuit het zuidwesten steeds beter op. De westenwind waait dan matig boven land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden. Vanavond en vannacht is het droog en koelt het af naar 12 graden vlak aan zee en 8 graden in het oosten. Morgen is er veel bewolking en af en toe valt er lichte regen. Met gemiddeld 19 graden is het desondanks iets warmer dan vandaag. Zondag start de dag bewolkt, maar snel breekt de zon door... en de temperatuur loopt zondagmiddag op naar 25 graden. Maandag schieten we door naar de 30. Ook dinsdag is het tropisch warm. Mogelijk wordt dit afgestraft met zware onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Afrit-Eveningen en en Eveningen 5 kilometer. Na een aanreding is bij knooppunt Eveningen de rechte rijstrook dicht. Op de A4 de na richting Amsterdam bij Hoogmade 3 kilometer. A9 ook maar amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 4. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit oud bijland en knooppunt Vaanplein 2 kilometer. Na een aanreding is daar 1 rijstrook dicht.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 100 ondernemers. Direct antwoord op al uw vragen en inzicht in de aanpak van uw collega-ondernemers. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u weer luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De eerste sensatie was er gisteren op Wimbledon. Wildcard-houder Sabine Lissiki schakelde winnares van Roland Garros Lina uit. Marcella Mesker, was het uh, geval van onderschatting? Nou, dat denk ik niet hoor. Nee, de Chinese nummer... Uh drie inmiddels is ze alweer van de plaatsingslijst. Ja, die is, die is serieus, professioneel. Na haar historische winst op Roland Garros ging ze ook niet terug naar China, want daar was te veel hectiek rondom haar persoon. Ze is te populair daar nu, dus ze bleef in Europa om zich rustig voor te bereiden op het grastennis en dus op Wimbledon. Alleen ja, als je een keer een grote naam bent, dan ben je ook een grote scalp. Dus iedereen die dan tegenover je staat, ja, die geeft wat extra's, die wil graag winnen. En ik moet zeggen, die Sabine Liseki, die is echt een groot talent, ze is pas 21 jaar. Stevige meid. Ja, je zou er bijna de blonde Serena Williams kunnen noemen, want ze sloeg in die wedstrijd maar liefst 17 aces. Uh, misschien serveert ze zelfs nog wel harder dan de Amerikaanse. En ze werkte ook nog eens twee matchpoints uh, weg, diep in de derde set. Dus ze heeft ook nog eens de spirit en de ambitie. Een heel groot talent. Soms is ze bijna hysterisch op de baan. Uh, ze won de partij met 8-6 in de derde set. Uh, huilend, uh, uh, barstte ze ze barstte uit in de huid, Dikke tranen rolden over de wangen. Want ze heeft een nare blessureperiode achter de rug. En ze was zo ontzettend blij. Dus ik denk dat zij een geweldig aanwis is uh, voor het vrouwentennis. En dat het meer haar verdienst is dan het verlies van de Chinezen. Oké. Okay. Um, ook een uh, aardige aanwis voor het vrouwentennis. Maar het is al een tijd. Serena Williams die had het toch even moeilijk hè? in haar wedstrijd tegen Simone Halep. En zij ze zei achteraf dat ze wat gespannen was. Hoe kan dat voor een vrouw die zo ervaren is? Ja, viervoudig kampioenen. Maar uh, ze was ook een beetje boos. Want ze moest helemaal naar baan 2 lopen. En dat is uh, wel een showkoord. Uh, maar vanuit de kleedkamers waar zij zit, is dat een endlopen. Nou, dan word je omring... Uh, door de politieagenten, hè, de Engelse bobbies. Uh -huh. uh, allemaal fans om je heen die naar je toeschreven. Dus dat is ze niet gewend. En daar was ze ook zeker niet blij mee. Althans, dat zei ze in de persconferentie. Ze vond het eigenlijk een beetje een vernedering. En ze vroeg zich af waarom zij en haar zus Venus... toch zo vaak op baan 2 worden gezet. Ah. En niet op het centricord <laughs> of baan 1. Dus Want ze was niet een... helemaal in uh, goede moed. Er zit een complot achter wat haar betreft. Ja, zij zegt Federer uh, mag altijd op het centenkoord. En Nadal ook. Nou, Nadal dus niet, want die speelt vandaag ook gewoon op baan 1. Dus af en toe is het de beurt voor die wereldtoppers... om ook eens op een iets mindere baan te spelen. Nou, misschien was de meest interessante wedstrijd wel... die van Leighton Hewitt tegen Robert Söderling. Leighton Hewitt is het kwijt, al jaren trouwens. Maar zelfs uh, na 2-0 voorsprong wist hij nog niet te winnen. Wat ging er voor een mis? Nou... Ik denk dat je vooral moet constateren dat het een geweldige wedstrijd was. En uh, een hele close wedstrijd. Uh, op een gegeven moment hadden ze uh, ja, zo halverwege in die wedstrijd ook precies het aantal. Uh, punten uh, hetzelfde gemaakt. Ik geloof dat ze beide 146 punten in de wedstrijd hadden gemaakt. Ja, Hewitt stond 2-0 voor in sets. Een eerste set, een spannende tiebreak. Waarin eigenlijk Söderling had moeten winnen, maar dat niet deed. Ja, Söderling is toch de nummer 5 van de wereld. Dat is hij niet voor niets. Hij is sterk, hij heeft wapens. Um, dus, um, hij kwam terug, hij bleef vechten. Mentaal een hele sterke overwinning voor Söderling. Ja, Leighton Hewitt, afgezakt naar de 130ste plaats op de ranglijst al wat ouder, 30 jaar, niet helemaal 100% fit. Dus dan weet je in een best-of-five... Ja, dat drie sets op zo'n hoog niveau spelen... Hè, want hij begon bijzonder sterk aan de wedstrijd. Ja, dat is bijna niet haalbaar. Er komt een moment dat het even minder gaat. Nou, dat moment kwam in de laatste service game van Hewitt... in de derde set. Die verloor hij. Ja, en toen was het gaatje daar voor Seudeling. Die kreeg weer vertrouwen, ging wat beter spelen. Het was een prachtige wedstrijd. Vijf sets overwinning. Knap van Robin Seudeling. Want Federer heeft ook gewonnen, die had het uh, gemakkelijk. We moeten het even hebben over Robin Hazen. Die speelt straks weer tegen Marty Fish. We hebben het er al eerder over gehad. Op Roland Garros verloor hij nog van hem. Wat moet hij anders doen nu, Marcelle? Nou, in de eerste plaats moet hij gewoon heel goed spelen. Hij moet spelen het, uh, het tennis wat hij in de eerste twee rondes heeft laten zien. Uh, daar heeft hij geweldig gespeeld. Met name ook die knappe overwinning op Verdasco in de tweede ronde. Zal hem veel vertrouwen geven. Hij moet rustig blijven in het hoofd. Dat deed hij niet uh, op Roland Garros. Daar speelde hij één setje goed. Ja, En toen werd hij zo boos dat hij die set had verloren. En dan ging hij een beetje zeuren en mopperen en klagen. Ja, Toen was het 6-1, 6-2. Dat kan je niet permitteren tegen een top 10 speler... En dat is Mardi Fish. Mardi Fish is ervaren, 29 jaar. Heeft al een gastronooi gewonnen in zijn carrière. En uh, finale plaats op Queens. Dus een hele lastige tegenstander. Maar als Hazen goed serveert, als hij zijn vorm behoudt... zoals in de tweede ronde, heeft hij zeker kansen. Het, het zal close worden. Het zal afhangen van een paar punten. En wie weet wordt het wel eens een, een vijfde set. Dat zou mooi zijn. En dan winst voor Robin Hazen. Ik help het je hopen, Marcella. Dank je wel. Een dag nadat president Obama had aangekondigd snel te beginnen... met het terugtrekken van de troepen uit Afghanistan... haaste hij zich naar de soldaten die het zware werk doen. De tiende Mountain Division.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 in Afghanistan so that we could turn back Taliban momentum and so that we could make sure that we were training an Afghan security force that had the capacity to secure their own country. En ook was de extra inzet nodig zegt Obama om afghaanse veiligheidsagenten op te leiden zodat ze straks zelf het werk kunnen doen fighting force in the world command Die beslissing kon ik alleen maken zegt de president omdat ik wist dat ik de beste gevechtstroepen in de wereld had. Uh, 10 Mountain Division you guys were in Southern Iraq. When I went back to visit uh, Afghanistan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 We gaan het op een gestage manier doen om ervoor te zorgen dat de vooruitgang die jullie allemaal hebben geholpen, wordt voortgezet. Maar vanwege jullie uitstekende werk hebben we nog additional 100.000 Afghaanse soldaten so kunnen trainen, zodat ze de strijd kunnen voortzetten. En alleen door jullie geweldige voorbereidingswerk, onder andere door het trainen van Afghaanse soldaten, kan dat ook, zegt Obama. Jullie opoffering is enorm.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 If you looked at the schedule that I set forth, uh, I hope that all of you can both take pride in what you've done over the past years. So, uh, for all the sacrifices that you've made, I want to say thank you. Uh, for all the sacrifices that your families have made, I want to say thank you. Het duurt de reders veel te lang voordat het kabinet een besluit neemt... over bescherming van koopvaardijschepen tegen piraten. Hoort u zo meer over. Eerst maar eens naar uh, Jolanne van der Velden. Is er eigenlijk iemand naar zijn werk vanochtend, Jolanda? Ja, ja oh, jullie en, en wij en, en, jij, en nog ja. een paar. Ja. En uh, <laughs> ja, dan gaat het even mis met een aanrijding op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Dan staat er tussen Culemborg en knopend Evendingen 6 kilometer. Bij knopend Evendingen is de rechte rijstrook dicht. En ook ging het uh, fout op de A29-bergen op zoom Rotterdam. Bij knopen het Vaanplein drie kilometer, daar is één rijstrook dicht. Maar verder valt het wel mee? valt of? hartstikke mee, okay. ja. Nee, het wordt wel wat druk, hoor. Wacht maar. Oké, okay. doeg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Joris is ook aangekomen op zijn werk. Sterker nog, hij is nu ter plaatse daar waar het allemaal moet gaan verrijzen. Joris in Drenthe. Ja, en hoeveel er dan gaat verrijzen is niet, niet helemaal duidelijk. Daar wordt over nagedacht. Uh, maar dat ze tussen de 140 en 160 meter hoog zullen zijn, die windmolens... dat zal het dan toch wel uh, zo ongeveer zijn. De tweederde weg, die ligt precies in het midden van daar tweede ex En daar... Dat klopt, die ligt precies in het midden tussen Nieuwbuinen en uh, Eerste Ex-Sloomond. Oh, ja. Maar voor, vanaf de positie waar we nu staan, voorbij Nieuwbuinen en voorbij Eerste ex is, is nog meer plangebied. Maar we staan nu zo'n beetje in het centrum van het plangebied. Ja, u, u bent het, het aan het plannen om hier al die windmolens uh, neer te zetten. We waren net bij de wethouder die er niet zo voor is. We gaan straks weer naar mensen die aan het gebied wonen, uh, die er niet zo voor zijn. Um, ja, je kunt hier alle kanten op kijken, um, en het is nu allemaal plat. Ja, je kunt er dus straks allemaal naar die molens kijken. Uh, wat vindt u daar mooi aan? Nou, ik, ik zal u vertellen, uh, het zal begin jaren negentig geweest zijn... toen ik voor het eerst dicht bij een windpark kwam. En ik was zelf gefascineerd door het feit dat van een natuurkracht... een nuttig product werd gemaakt. Zeg maar als, en, en dat is ook het beeld wat ik nog steeds bij windmolens heb. En ja, vanuit die functie ga je ze zelf mooi vinden. Oké, okay, en dat ze groot zijn en, en, en, en dat sweepende geluid de hele tijd maken... En die slag van de zon die ze dan meenemen, de schaduw dus? Ja, dat zijn precies allemaal dingen die we nu gaan onderzoeken... Hè. Of, of dat aan de normen gaat voldoen uh, voor dit grote project. Want het zou heel goed kunnen zijn dat wat de mensen zeggen... die aan de zijkanten wonen, uh, hun kritiek... dat dat eigenlijk uh, ja, onterechte kritiek zal blijken te zijn... omdat het wel allemaal... In ieder geval volgens de normen zal zijn, maar dat ze er ook weinig last van zullen hebben. Het zal altijd aan de normen gaan voldoen. Uh, wat je niet kunt ontkennen, ze zullen ontegenzeggelijk uh, zichtbaar zijn. Want het zijn natuurlijk hele grote objecten in het landschap. Ja, en of je dat mooi of lelijk vindt en wel of geen last van hebt, dat is natuurlijk iets persoonlijks. Ja, een hele korte laatste vraag, althans het antwoord mag heel kort. U bent er tien jaar geleden mee begonnen met het plan en wanneer staat het er? Ik hoop uh, over een jaar of drie. Dank u wel. Johannes van der Kerkhof bij de plek waar het windmolenpark moet komen komen in Drenthe. Dan nou, de Nederlandse koopvaardijschepen. Die moeten beter beschermd worden tegen piraten. Maar ja, hoe en door wie eigenlijk? De Tweede Kamer vergadert er veel over, maar heeft eigenlijk nog geen oplossing. Als proef varen twee teams met mariniers mee, maar rederijen willen veel meer. Het kabinet twijfelt daar sterk over. En dat zorgt weer voor gemengde gevoelens bij de reder, zegt Tineke Nederlandbos.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 Ja, en dan zijn dit allemaal wel goede discussies... maar er moet wel uh, gehandeld worden. Moet wat gebeuren, zegt Tineke Netelenbos namens de Reders. Ze was in gesprek met Lars Geert. Nou, het is al bijna vijf voor negen. En dan zou het wel eens kunnen... dat we naar de wekelijkse column van Jeroen Wieluit gaan. Het zou zomaar een goede naam zijn... voor een voorstelling op Oerol, festival voor fietsers. Schoon genoeg... Het is ook de titel van het bekentenissenboek van wielrenner Thomas Dekker. Het zijn geen verschillende werelden, want verenigbaar in een combine van tekst en theater. Het harde verhaal van een jonge coureur die zich in wanhoop aan de epo vergreep. Altijd goed voor een stuk over een eenzame teleurgang en de loutering die erop volgt... met de permanente dreiging van een nieuwe ondergang. Vraag maar aan Amy Winehouse. Halbe Zijlstra is gevraagd om naar Oerol te komen... maar hij scheept niet in naar de Schelling als omstreden staatssecretaris van Cultuur. Van een ingewijde begreep ik dat de oneenigheid binnen de VVD groeit... over het ook in die kring als te bot beoordeelde beleid. Halbes komst zou ook een bijzondere Oerol-voorstelling zijn geweest... vlak voor de aangekondigde mars van de beschaving. Zelstra in de branding. Thomas Dekker heeft niet gekozen voor Terschelling... maar voor mateloze uitspattingen op Ibiza... na het ingaan van de schorsing van twee jaar... die komende 1 juli voorbij is. Eén dag voor de start van de Tour de France. Het wordt het vierde achtereenvolgende jaar... dat Dekker niet in de Franse ronde zal starten. Dat hij dat vooral aan zichzelf te wijten heeft, geeft hij breed uit toe in Schoon genoeg, boek dat gisteren in de Amsterdamse openbare bibliotheek is gepresenteerd. Grote literatuur is het niet, maar fascinerend is het zeker. Lees door het wordingsverhaal van een jonge wielrenner heen en dan wordt duidelijk hoe een adolescent jonge man van de weg raakt in een almachtige zoektocht naar glorie en van een gedroomde held verandert in een enfant terrible. Op Oerol is door de jaren heen het nodige fietstheater opgevoerd. In de jaren negentig was er een etappe over de Long Way... de weg door het bos bij West. Voorstelling van de Franse toneelgroep Générique Vapeur... die in 2008 de opening van de Tourstart in Brest opluisterde... met een rit voor postbodes aan kabels boven het plein. Vorig jaar werd op het parkeerterrein bij paal 8... Een spektakel over Fausto Coppi en Gino Bartoli opgevoerd. De iconen van de oude Italiaanse tweestrijd tussen de anarchie en de vroomheid. Zie hoe dreigend schoon genoeg zich ontwikkelt op locatie, rondom de Arjensduin bovenheen met de muziek van Harmonic Fields. Thomas Dekker komt boven op de eenzame duintop. En verdwijnt dan in het bos waar een gigantische injectiespuit naar hem staat te lonken. Maar dan duiken er vogels in de struiken op met witte jassen die op hem in beginnen te pikken, toegejuicht door boze trollen. In het naburige vennetje zingt een gele trui door het groene kroos in de diepte. Allemaal fantasie, gebaseerd op een harde werkelijkheid. Eerst zal de Schelling de realiteit van de start van de Mars van de Beschaving beleven. Straks om half elf. Het gaat om een grotere zorg dan het lot van Thomas Dekker. Er is meer te redden dan de loopbaan van een renner alleen. De kunst, de zorg, de omroep. Alles wat er is opgebouwd aan cultuur. Het is schoon genoeg. Jeroen wil uit vervlog nog maar eens cultuur en wielrennen. En zo dadelijk over de zwarte lijst voor pedoseksuelen, die komt er bij sportclubs. Daar hebben we wel wat vragen over. Oh la, la. De, tour. de Tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Elke Radio 1 Toerdag van half negen tot negen vooruitplikken. Hoe hoger we komen, hoe meer publiek er staat. Reportages uit de koers. Ik heb nog nooit zo'n uh, mooie Tour gezien eigenlijk. Het laatste nieuws en tweets uit de Tour. <middels>